7 uur opboot met het NOS-journaal. Franse rokers zijn vanaf maandag duurder uit. De prijs van een pakje sigaretten stijgt met 20 cent. Een pakje cheque wordt 40 cent duurder. Het goedkoopste pakje sigaretten kost straks 6,30 euro. Roken is het afgelopen jaar in Frankrijk ongeveer 10 procent duurder geworden. In de eerste helft van dit jaar is het aantal verkochte sigaretten in tabakzaken... met bijna 9 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent niet dat er ook minder gerookt wordt in Frankrijk. Rokers kopen steeds vaker hun sigaretten in het buitenland of op internet. In Utrecht hebben de politie en de maai een actie gehouden tegen mensenhandel. Een aantal prostitutieboten op het zandpad werd doorzocht... en de aanwezige prostituees zijn ondervraagd. Er zijn twee Bulgaren aangehouden op verdenking van mensenhandel. Ze zouden zeker drie vrouwen hebben gedwongen tot prostitutie. Over anderhalve week moeten de prostitutieboten in Utrecht dicht...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 Bordeel-eigenaren maakten daar gebruik van... en zochten uit hoe ze het meeste geld voor hun bordelen kunnen krijgen. Burgemeester van de Laan van Amsterdam betreurt de gang van zaken. In de Tour de France heeft de 14e etappe... geen grote verschuivingen in het algemeen klassement gebracht. De etappe werd gewonnen door de Italiaan Trentin van de Step ploeg Hij was de sterkste in de sprint. De klassementsrenners maakten geen fouten. Ze zaten allemaal in het peloton... dat op zeven minuten na de winnaar binnenkwam... In de strijd om de gele trui blijft Bauke Mollema tweede... achter de Brit Chris Froome. Het weer. Vanavond opklaringen, maar vannacht opnieuw bewolkt. Morgen eerst plaatselijk wat regen of mondregen. Later op de dag overal droog en zonnig. Het wordt dan 18 tot 23 graden en na het weekend nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen.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 Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom. Wat doe je op een avond dat er eigenlijk geen livesport is en helemaal geen voetbal? Dan doe je in het eerste uur veel Tour de France en roeien uit Luzern. In het tweede uur tussen acht en negen lang gesprek met Rafael van der Vaart. Hij is de zomersportgast. En om uh, negen uur waterpolo. Veel aandacht voor die sport met uh, Arno Haviga als... Uh, Gast, hij is de assistent-bondscoach. En we hebben het over Swansea, de voetbalclub uit Engeland... met veel Nederlandse invloeden. En tussen 10 en 11 natuurlijk. De Tour de France met alle vaste onderdelen. Oh ja, en er is natuurlijk nog muziek ook. End of confusion van Genesis was het was zijn eerste zege als wielerprof. De Italiaan Matteo Trentin pakte de overwinning in de 14e etappe van de Tour. De renner van Omega Pharma Krikstap maakte deel uit van een grote kopgroep... die vrijwel de gehele dag vooruit reed. Er zat geen Nederlandse renner in die groep. Al deed vakantsolei renner Johnny Hoogland verwoede pogingen om erbij te komen. Steven Dadenboud met Hoogland. Ik kan me voorstellen Johnny dat jij je deze dag anders had voorgesteld. Het is de Tour, ja. De tour is nooit zoals je wil. Hoe had je, hoe had je hem voorgesteld? Ja... Om mee te zitten. Dus uh, ja, dat plan hadden meerdere mensen, hè, begin van deze etappe, meerdere renners. Uh, ja, wat, voor, wat gebeurde daar en waarom lukte het in eerste instantie niet? Nou ja, het is nooit heel eenvoudig om mee te zitten. En uh, er werd gewoon hard gekoest, Ja, het is bim, bam, bam en dan is er 18 man weg. Er zit er niemand mee. Wat was jullie plan van aanpak? Ja, dat er natuurlijk iemand mee moest zitten. Ja. Hoe? Ja, hoe uh, maakt het niet uit, als er maar iemand mee zit. Dan rij je de 18 man weg uh, en dan spring je er nog naartoe. Uh, Koen ook krijg je mee. Je komt er nog redelijk dichtbij, hè? Nou ja, Bo, ik zag ze hele tijd rijden op die klim. maar je weet natuurlijk, als je ziet rijden op een klim, dat je er nog niet 1, 2, 3 bij bent. Maar ja, ik wist ook dat er niet de beste klimmers voorin zaten. En uh, ja, ik liep heel snel in. En ik zit, bovenop zit ik in de auto's. Alleen, ja, ik zit alleen in de afdaling en ik... Uh, ik kom er natuurlijk nooit meer bij en toen hebben we gewoon rondgedraaid. En rondgedraaid op het gemak en op het einde komen ze terug. En dus zei jij, ja, hoe je aan de finish? Is het frustratie? Wie maak jij verwijten? Jezelf of de ploeg? Of, of hoe zit dat? Ik maak geen verwijten, alleen ik uh, bal er wel heel erg van. Want dit was jouw kant? Ja, dit was in ieder geval één van de rode kanten, Jan. En uh, ja... Laten. Aan de andere kant, er komt uh, nog heel wat aan. Vooral qua bergen in deze Tour de France. Hoe, uh, hoe heb je die dag van gisteren ook verteerd? Hoe goed ben je nog? Gisteren voelde ik me niet goed. Vandaag voelde ik me heel erg goed. Ja, hoe ik me morgen voelde, weet ik niet. Johnny Hogerland en zijn ploeg, van Can zitten in de hoek waar de klappen vallen. De kopman, Wout Poels, vloort 10 minuten in de waaieretappe van gisteren. Steven Dadeboud praat ook met Poels. Ja, wat was dit voor de dag voor jou? Uh, ja, op zich, het had en hard en het belaatst minder hard. <laughs> uh, ja. En wat gebeurde daartussen? Ja, de eerste, ik weet niet, 100 kilometer of zo werd er gekoest En toen uh, werd er gewoon tempo gereden en uh, naar de finish gereden. Ja, want dit was de dag die veel aanvallers uh, van tevoren al hadden bedacht om, uh, om mee te zitten. Uh, en dat was dus ook, uh, dat was ook lastig om weg te komen? Ja, het was heel lastig om weg te komen. Uh, de ploeg had geprobeerd, maar uh, was lastig. Op een gegeven moment probeerde Johnny nog, die kwam heel kort. wel jammer dat hij daar net niet bij kon. Maar ja, niks aan te doen. Ja, is dat zo? Er rijdt een groep van 18 mensen weg en jullie zitten daar uh, niet bij. En Johnny moet dan later inderdaad nog, probeert hij daar nog naartoe te rijden. Dat wordt ook geen succes. Ja, dat lijkt me toch een grote teleurstelling voor jullie ploeg? Ja, dat is natuurlijk wel balen, Want Vooraf hadden we afgesproken dat er zeven man moesten meespringen. En uh, ja, als ze wegrijden, zeker op zo'n grote groep dat er iemand bij moet zitten. En dan is wel... Uh... Ja, wel uh, niet zo goed dat er niemand bij zit. En hoe kan dat dan? Ja, sommigen zaten er een beetje erin uh, van gisteren nog. En uh, als ze benen niet halen gaan en ze rijden weg, dan uh, ja, zit je niet mee. Ja, is dat is het, wat? Die dag van gisteren, dat dat app nog na vandaag, dat heeft er flink ingehaakt. Ja, ik, heb sommigen, ik zag een paar ploeggenoten die zaten een beetje te zwemmen. Die hadden al uh, moeite om uh, gewoon in het peloton te blijven. Dus ja, dan wordt uh, meespringen natuurlijk moeilijk. En dan blijf je nog maar met een paar man over En uh, ja, dan moet je even een beetje geluk hebben. En uh, ja, dat hadden we vandaag niet. Hoe geldt het voor jezelf? Hoe hard heeft die dag van gisteren bij jou erin gehakt? Ja, gisteren was voor mij wel een beetje baler. Ik zat verkeerd en dan word je met die winter afgereden en dan verlies je zoveel minuten. Maar goed, ik uh, voelde me vandaag alweer goed en uh, op naar de wind toe. Um, als ik jou eergisteren had gevraagd hoe deze Tour de France voor jullie verliep, wat had je dan voor kwalificatie eraan gegeven? Ja, Wel, uh, wel oké okay eigenlijk. En hoe is dat na die dag van gisteren waar jullie dus allemaal de slag misten en na de dag van vandaag waar jullie de slag weer misten? Ja, nou ja, als je op twee dagen van de Tour de balans op moet maken van de laatste twee dagen, dan uh, dat is dat natuurlijk wel minder. Maar er komt een hele zware week aan en uh, we zijn allemaal goed in orde, dus, uh, dus ja, we proberen we er wel wat van te maken. Ja, is dat zo? Is iedereen goed in orde? Ja, ik wel, dus... Uh... Nou, want nu komt het natuurlijk een week eraan die, die voor jou... Uh wat beter op jouw lijf geschreven is. Wat voor etappen verwacht jij morgen? Het is een lange aanloop naar die van toe. Hè? Wat, wat gaat dat doen met de koers? Ja, ik denk uh, dat er gewoon een groot, met peloton naartoe rijdt. Misschien een kopgroep vooruit. Want die klasse mensen, die willen daar natuurlijk... Uh, daar kun je wat tijd uh, terugpakken of uh, verliezen. Dus ik denk dat daar wel uh, actie gaat worden. Dus, uh, ja, hopelijk kan ik net als vorige week met de betere mee. Ja. Want wat is jouw overgebleven doel in deze Tour de France? Ja, kort rijden in de bergritten. En uh, dat was al een doel. En uh, ja, nou gisteren is het helemaal een doel natuurlijk. Wout Poels. Nou ja, die klonk tenminste iets vrolijker dan Johnny Hoogland. Maar ja, hij blijft hoop op betere tijden. Maar ondertussen ging het vandaag helemaal niet goed. Terwijl de ploegrijder, Art Vierthout, het allemaal zo mooi bedacht had. Ja, het plan was hem een vrij logische etappe dat er een kopkoep weg zal blijven, gezien het klassement en de voorsprong van, uh, van de eerste. Dus uh, het is een kwestie van meezitten. En dan uh, rij je toch gelijk een hele sterke mannen weg. Met Voigt, met uh, Lars Bak. Ja, dan, dan zit je al achter de feiten aan te rijden op dat moment. Als je probeert dan nog even dicht te rijden. Ja, die jongens hadden, hadden wel de, de spirit van zo van ja, zo gaan we zeker niet mee zitten. Dus reageer dan gelijk en ga gelijk rijden. Ja, als die mannen die ervoor zitten in hun hoofd hebben om vooruit te gaan rijden, zo'n Jens Voigt, dan, dan, dan moet je echt alle zeilen bijzetten. En dat, dat, ja, dat besef was er nog niet helemaal. En, en dan komt het tot 20 seconden, 15 seconden en dan loopt het weer ietsje weg. Ja. Dan weet je op een gegeven moment dat ze van achter uh, gaan springen ja. om wel die aansluiting te maken. En uh, ja, dan zit er niet eentje of twee man van ons op scherp. En dat, uh, dat, dat mis je dan, want anders dan zit je mee op, uh, in die groep van 18. En is dat het grootste verwijt wat jij aan de ploeg kan maken? Ja, dat is eigenlijk het enige probleem. Dat je met elkaar overlegt. Oké, okay, drie, vier man gaat rijden, dan moet er één man uh, klaar zitten om mee te gaan. Uh, dat, is, dat is wel degelijk een, uh, een issue, want anders heeft het geen zin om te gaan rijden. Je weet dat... Dat ze gaan proberen het gat te dichten vanuit uit je hol vandaan, zoals het mooi heet. En dan moet er eentje klaar zitten om mee te springen. Ja. Hoe kan het dan dat, dat niemand daar klaar voor zit? Is dat ook de dag die, van gisteren die erin gehakt heeft? Of is er iets, iets anders aan de hand? Ja, dat ga ik zo over horen. Een ja, uh, kwestie van niet kunnen zit ook, ligt ook heel de, voor de hand natuurlijk. Hè. Uh, gisteren was iedereen een soort van. Uh, nou, vandaag hobbelen we weer mee, wordt de een sprint Maar gisteren heeft iedereen echt. Echt 173 kilometer lang voluit moeten rijden en knallen... om uh, zelfs de laatste groep nog weer... om op tijd binnen te zijn zelfs. Uh, in een vlakke rit. Ja. Dus dat was voor niemand rustig. een rustdag. Het was voor iedereen keihard werken gisteren. En dan met zo'n start als vandaag dat het omhoog naar beneden loopt... Ja, dan uh, kan het wel eens aan je benen liggen dat je gewoon niet mee zit. Dus ik zal zo sowieso horen. Nee. Nou goed, gisteren dus ook al de slag gemist. Vandaag, vandaag weer. Maak jij je zorgen? Nee, zeker niet. Uh, kijk, alle andere dagen waren we wel mee... En dan is het alleen maar mooi dat we mee zijn. En, ja, dat het nu twee keer niet loopt. Dat is vooral een goede les voor degene die uh, op, de fiets, op de fiets zitten. En Dat hebben we, hebben we het gisteren wel eventjes over gehad. En zeker ook, het uh, valt zeker Wout wat te verwijten gisteren. En als je klassementsrenner wil zijn en uh, zo ook wil behandeld worden... dan moet je zelf ook zo handelen. En dat, uh, dat heeft hij zelf ook gezegd. Hij zat te slapen gisteren. Hij zat gisteren te slapen en, uh, en daar baalt hij die verschrikkelijk van. Dus we hebben vandaag ook gezegd van, joh, uh, we gaan er weer voor. De toer is nog niet afgelopen, de knop moet om. Vandaag gaan we er met z'n allen voor en uh, ja, dan lukt het ook nog niet. Dus uh, ik denk ook dat morgen het meer een etappe is voor Wout uh, sowieso. Uh, Wout is degene die vandaag niet uh, in actie hoeft te schieten. En morgen moet laten zien dat hij wel degelijk uh, die aspiraties die hij heeft voor het klassement, dat hij morgen ook een vin toe kan waarmaken. En het is natuurlijk een fantastische klim om je te tonen, dus ik ben benieuwd. Nog even over vandaag. Johnny Hoogland springt dan nog wel weg. Hè. probeert er nog bij te komen. komt met, met Coenago. rijdt weer weg bij Coenago. Uh, hoe lang heb jij daarin geloofd, dat het kon? Uh, tot de uh, top van het klimmetje. We zagen de auto's rijden. En, uh, hij naderde wel zo verschrikkelijk snel. Uiteindelijk kon Coenago niet eens bij hem blijven. Dus dat zegt ook wel iets over, de, over zijn, uh, ja, zijn moment. Van, uh, ja, ik moet er alles aan doen om daar in die auto's terecht te komen. Dan kan ik in die, in die afdaling aansluiting vinden. Uh, de auto's waren net iets eerder over de top dan een dan, dan John. En dan, uh, dan weet je dat je af moet leggen tegen 18 man die uh, zo naar beneden rijden. Dus dat was wel jammer. En dan weet je eigenlijk dat het zinloos is. Ik heb ook gevraagd, van joh, wacht, wacht eventjes op uh, ons Italiaan. Want dan dan we, even kijken wat er vooraan gebeurt. Maar ze bleven daar goed tempo maken. Dus kansloze actie nadat je over de top bent gekomen. Zo, zo moet je het zien. En voor die tijd was het gewoon goed om, om toch te kijken van ja, uh, wat wordt het? Uh, het was nog, een, nog geen minuut meer boven de top, dus dan zit je er heel dichtbij. En uh, het is meer uh, jammer dat er maar één medegenoot uh, was die, die er hetzelfde over dacht. Dan dat was dan Scunago. En niet sterk genoeg, ja, dan heb je, heb je het zitten. En dat was Aart Vierhouten van de Vakant Solij ploeg Straks nog aandacht voor de Belkin-ploeg. Daar gaat het natuurlijk veel beter. Maar eerst Karo Emmel. Radio 1.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 make the letters bright and luminous and blue and get me waking up shake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 met Tangled Up. Na de zinderende etappe van gisteren... was het vandaag een rustig dagje voor de klassementsrenners. Bauke Mollema begint morgen als nummer 2 van het klassement... aan de rit naar de Mont Ventoux. Hancock zocht hem op. Ja, Vandaag zonder problemen doorgekomen, Bouke? Ja, zeker. Het was al, uh, in het begin nog hectisch. Niet zo lang voordat de vlucht uh, echt weg was. Maar daarna was het gewoon uh, ja, best wel relaxed eigenlijk. Die laatste 5 kilometer waren we een beetje aan het trappen. Dus uh, ja, dat was fijn. In het begin was het wel even vol op koers. Hè. Het, was, het ging hard. Ja, zeker. Kijk... Uh, Eerst reden vijf man weg en uh, toen nog een groepje erachter. En uiteindelijk rijden er een man of uh, ja, 18, denk ik weg. En uh, ja, Euskartel en Lampre die wilden het nog dichtrijden. Dus die hebben echt uh, nou, uh, 30, 40 kilometer volle bak gereden met, met de hele ploeg. En uh, ja, toen was het wel nog even afzien. Maar uiteindelijk uh, ja, zagen ze ook in dat het niet ging lukken. Dus uh, ja, toen uh, mocht mochten de kopgroep uh, er Oh, Morgen Bouke, de Mon van toen. Wat weet, weet Bouke Molleman van de Mon van toen?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 Boek over de Van Toe aan het lezen bent. Hè? De, de roman van Bert Wagendorp. Ja, klopt. Die heb ik al uh, vorige week uit. En dat uh, was wel een goed boek. Maar uh, ja, er natuurlijk niet heel veel aan als je, als je die berg zelf oprijdt. Goed zo. Succes morgen. Yo, dank je. Dat was Bouke Mollema. En ook Laurens Dam kan met een goed gevoel toeleven naar de Mon Van Toe. Hij begint morgen als de nummer vijf van het klassement aan die rit. En ten Dam praat met Jeroen Stekenburg. Nou, dus vandaag was consolideren een beetje het codewoord. Zijn er nog moeilijke momenten geweest? Ja, ik weet niet of jullie beelden vanaf het begin gezien hebben. Ja, niet helemaal het begin, maar het ging vrij hard, hè, geloof ik. Ja, daarom. Dat zegt genoeg. En op een gegeven moment uh, uh, braken die twee ploegen die bij ons op kop reden. Uh, ja, toen heeft Johnny het nog even geprobeerd en die kwam er niet. En toen was het voor ons uh, rustig aan de meet. Ja. Maar uh, het was uh, de eerste twee uur waren geen cadeau. Wat hakt de twee weken er dan in? Hakt de hitte erin? Ja, alles bij elkaar. Je zit al twee weken op de fiets. Uh, het is warm, het gaat hard. Uh, je hebt pijn in je benen van gisteren. <laughs> dus uh, wat dat betreft voel je dat even wel even. Maar uh, gelukkig kon we het laatst een beetje stellen. En nu uh, even goed eten. En dan morgen uh, ja, een rit van 52 ongeveer. Hoe ja, kijk je naar morgen? Ja, ik ben benieuwd. Het uh, is even achter hoe je lichaam reageert op zo'n lange rit. Met zo'n zware bergen op het eind. Ik denk dat uh, weinig coureurs in dit peloton dat nog hebben meegemaakt. Zulke ritten. Dus we zien wel uh, hoe het is op het eind morgen. In de eerste week wist je heel goed dat je, dat je benen goed waren. Dat, dat, dat wist je achteraf te vertellen. Hoe voelt het nu?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 Larsen en dan was dat de nummer 5 in het algemeen klassement. We worden hem in gesprek met Jeroen Stekelenburg. roeien. de internationale roeiwereld bereidt zich voor op de wereldkampioenschappen volgende maand in Zuid-Korea. De laatste test is de traditioneel sterk bezette wedstrijd in het Zwitserse Luzern. Ragnar niet mee, volgt die wereldbekerfinale. Uh, Ragnar, bij het EK hadden we nog een behoorlijk aantal medailles. Hoe is het nu met de Nederlandse ploeg? Ja, gaat eigenlijk wel weer vrij goed. Dat mag je toch wel concluderen. Inmiddels staat de zon nog wel op het water. Maar is iedereen er wel zo'n beetje vanaf. Maar het gaat niet verkeerd. De eerste medaille is ook alweer binnen. Dus dat gaat hard. Ze wil eigenlijk toch de finales pas, pas morgen worden gehouden. Maar één race al afgesloten bij de vrouwen. De vrouwen zonder stuur. De vier. Ja, geen Olympisch nummer. Dus het is leuk voor Helene Boers, Kirsten Wielaert, Aletta Joritsma... en Dominique van der Pauw dat zij die medaille binnen hebben. De eerste voor Nederland. Maar goed, het zijn... Het is niet de klasse, behalve als je erin vaart natuurlijk... waarin je als land echt eh, wilt uitblinken eigenlijk. Nee, dan het serieuzere werk. De man op wie iedereen nu let blijkbaar is Roel Braas, hè? Ja, het lijkt een beetje alsof die, die voormalige tuinman... Of, of hovenier uit de kop van Noord-Holland... alsof dat een beetje de nieuwe ster aan het Nederlandse roeifeermoment wordt. Uh, is ook wel aansprekend natuurlijk. Zit in de skirvaart in zijn eentje. Zat in Londen nog in de holland 8. Nou, daar is veel over gezegd. geruzie, gedoe met coaches en onderling. En uh, hij doet het nu hartstikke goed. Hij won laatst al uh, de Hollandbeker, Versloeg de Olympisch kampioen Drysdale, uh, de Nieuw-Zeelander. Vervolgens, of daarvoor eigenlijk al... Uh, medaille gewonnen brons op het uh, Europees kampioenschap. Ja, en sindsdien zit hij toch een beetje in de spotlights. Je merkt dat de media hem gaan vinden. Dat het publiek opeens denkt. Hé, hey, dat is toch die gekke braas. Die sterke braas. Want het is echt een beer van een vent. Dat, dat moet ook wel in die klasse. Uh, die plaatst zich ook met een derde plaats weliswaar. Weer voor de finale van, uh, van morgen. Marcel Hakker, goede Duitser, zit ervoor. Een hele sterke meneer uit Cuba vaart ook in die race. En uh, ja, hij kan het zelfs een klein beetje laten lopen in de laatste meters. Omdat hij dan ook wel weet. Ik ga het redden. Ik ga mezelf niet opblazen. Die andere drie in mijn wedstrijd in die halve finale zitten te ver weg. En dan, uh, dan kan hij uh, naar de finale gaan. En ja, natuurlijk is daar een medaille het doel, zou voor het eerst zijn, op een uh, wereldbeek. Een aardige kerel, een goede kerel, helemaal in toe roeien. En uh, ja, hij is berensterk. Misschien wordt dat wel een topper. En dan mag hij morgen de eerste stap zetten. Ja, uh, je zei al, hij komt uit de acht. Uh, hebben ze een goede vervanger kunnen vinden voor hem? Nou, uh, ze hebben acht vervangers met je welnemen, Ronald. Uh, alleen de stuurman, Peter Viersen, die is over. Ze konden niemand vinden die zo licht en klein was blijkbaar. Dus ze dachten, nou, die geven we nog een kans. Maar nee, ja, ik zei het net al, er is zoveel gebeurd. Er zijn mensen gestopt. Iemand terug naar Amerika uh, voor studie. Andere bootklassen uh, gekozen. En dus staat daar eigenlijk een, uh, een hele nieuwe boot. Ook die boot, voor de duidelijkheid, door naar de finale. Schilde centimeters in de halve finale. Engeland is net wat sterker. En er was een mooi gevecht, dat ook wel aan dat uh, ja, ze willen niet verliezen. Ze willen laten zien wat ze kunnen. Voelen ook wel een beetje dat er misschien later... soort Hamburger, Olivier Sigelaar in Amerika... dat die misschien nog wel een keer gaan aansluiten. En dat dan uh, de concurrentie op het vinkentouw zit... om hun stoeltjes weer in te nemen in die boot. Maar voorlopig uh, gaat dat goed. Willen ze een team zijn, zeggen ze ook... wij zijn uh, 1-8 in plaats van 8 en Dat uh, kwam vanmiddag uit uh, de mond van Thomas Doornbos. Waarmee hij nog maar eens refereerde eigenlijk aan uh, het ego-verhaal. Toch ook een beetje vorig jaar... Bij de Olympische Spelen met iedereen die het allemaal zo goed wist. Dit is een ploeg waarin niemand zit van toen, wel jongens die voor de Olympische Spelen in de acht hebben gevaren, maar fris, nieuw en succesvol misschien ook wel morgen. Ja. Uh, welke boten deden het verder goed vandaag? Nou ja, wat, wat, wat voorlopig de boot is, die, die heel belangrijk is, is de mannen vier zonder stuur. Onder leiding van of onder, gecoacht door, door Mark Emke. Was ook uh, bij de Olympische Spelen van Peking een aantal jaren geleden, al met zo'nzelfde boot op weg naar misschien wel een Olympische medaille. Toen kreeg hij het verhaal van de Holland 4, dat kun je, je misschien nog wel herinneren. Uh, maar deze boot, dezelfde bootklasse, de vier zonder... met meiling, Versluis, Hendricks en slagman Robert Lucke. Uh, presteert ook goed, werd laatst in Sevilla een paar weken geleden, een maandje terug, Europees kampioen. En doet het nu ook gewoon weer goed. Het is een ploeg, het is een team. Het roeien gaat steeds beter. Uh, ze zijn heel kritisch op elkaar, kunnen balen als ze een goed resultaat halen... en toch niet lekker hebben geroeid. En uh, dat is een boot waar heel veel potentie in zit. Ja, en Robert Lucke, die, die horen we volgens mij nog wel vanavond bij jullie... die zei ook van, uh, ja, natuurlijk willen wij een medaille... laten we alsjeblieft niet te hard van stapel lopen... maar daar zit iets aan te komen. Dat is een, een mooi project. Ja, ik heb je afgezien van die vrouwen vier Zonder... die toch niet naar de Olympische Spelen mogen... alleen maar over mannenboten gehoord. Uh, is het opvallend dat, uh, dat je alleen maar over mannenboten praat? Doen de vrouwen ook nog iets? De vrouwen doen wel mee, ja. Die doen gewoon mee hier. Maar uh, je hebt gelijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Olympische Spelen vorig jaar... er was één medaille voor de Nederlandse ploeg, zeven boten. Dat was die bronzen van de acht. Uh, kijk je nu even naar het, naar het schema... dan zie ik morgen alleen maar in de finale... Olivia van Rooijen en Ellen Hogerwerf. Dat is wel heel leuk, met name voor Kirsten van der Kolk. Want zij is de coach. Heeft al sinds begin dit seizoen een blessure van Carlien Bouw. Een van die medaillewinneressen uit de acht van vorig jaar. Uh, nu zat Ellen Hogerwerf in die boot. Nou ja, die plaatst zich dan via de halve finale... uiteindelijk voor de finale van, van morgen. Voor het eerst dat die boot nu internationaal uh, zich presenteert bekende coach, Olympische Gouden Medaille gewonnen in Peking... Kirsten van der Kolk. En voor haar is het uh, toch wel heel erg leuk om uh, te zien dat haar meiden... zoals ze dat dan uh, zelf noemt, dat die zich uh, hier hebben geplaatst. En ja, goed, haar kennende, van der Kolk, die gaat alleen maar voor het hoogste. Dus dat zal misschien morgen nog wat vroeg zijn. Maar het, het wereldkampioenschap van volgend jaar is uh, voor deze mensen... waarschijnlijk weer met Colleen Bouw aan boord dan wel degelijk een, uh, een doel. Maar goed, de mannen vooral morgen gaan bekijken. Dus, want we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inderdaad... Finale plaats hier. Oké, okay, Ragnar. Straks nog uitgebreide interviews over het boeien.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 Scared cuz like was it just too Doll was dat van John Mayer Wordt het al van Ragnar Niemeijer. De laatste maanden is de mannen 4 zonder... een van de opvallendste boten van de Nederlandse ploeg. Vanochtend wonnen ze in loetsen de halve finale. En morgen hopen ze in de finale een medaille te pakken. Ragnar Niemeijer met de slagman van de boot, Robert Luken. Niet de snelste tijd. Wel winst in de halve finale. Uh, ja, met vrede. Ja, zeker. Uh, Eerst worden in de halve finale, dat was de doelstelling. Dat is gelukt. We hadden een goede eerste 500 meter. Met ook een snelle tijd, ten opzichte van de andere ploegen. Alleen die... Uh, het middenstuk van de race een beetje, uh, was een beetje te afwachtend. Ja, dan lig je al ruim voor en dan kan er een beetje gemak insluipen. Dat gebeurde ook. Toen kwamen de ploeg een beetje terug en op het einde trokken we weer uh, weg. En de laatste 500 meter was ook weer vrij snel. Dus ik denk als we het middenstuk uh, hard kunnen doen... dat we morgen een uh, goede kans hebben op iets moois. Medaille? Ja, dat is wel de doelstelling. Uh, maar dan zullen we wel echt uh, in het middenstuk harder moeten falen dan vandaag. Hoe is het als Europees kampioen om dan nu deze wereldbeker met iedereen uit de wereld erbij te hebben... en dan met die titel achter je naam te varen? Nou ja, die titel dat is, dat is allemaal leuk en aardig, maar nu, nu is, begint het pas echt, het seizoen. Uh, nu zijn alle ploegen er en dan maakt die titel eigenlijk niet zoveel meer uit. Dan moet je je gewoon weer opnieuw bewijzen. En je ziet ook uh, bijvoorbeeld een Engelse ploeg die uh, op de vorige wereldbeker nog een medaille wint. Die ligt hier niet in de A-finale. Dus... Het, het, het, het veld wordt gewoon steeds beter en uh, titels uit het verleden die, die betekenen eigenlijk niet zo heel veel. En uh, morgen zien we waar we echt staan. Worden jullie ook stapje bij stapje steeds weer beter? Ja, dat voel ik wel. We zijn sinds veel jaar wel echt beter geworden: een stuk constanter en er zit een stuk meer, uh, meer dynamiek uh, in de boot. Wat bedoel je daarmee? Uh, nou, dat bedoel ik, technisch uh, roeit het wat gelijker. En uh, ja, het is gewoon vaker goed en minder vaak uh, slecht. Worden jullie steeds meer de boot waar uh, de roeiwereld naar kijkt? Want uh, er is geen boot die zo ver vooraan vaart als jullie. Roep Raas doet het goed in zijn skif, maar jullie vallen ook eigenlijk elke keer op. Ja, ja dat ga, het gaat heel goed. Uh, is dit het nieuwe vlaggenschip soms? Nou, dat weet ik dus niet. Denk zo denken wij niet echt. Ik wel. <laughs> ja. Uh, nou ja, goed. Kijk, dat... dat... Dat we de resultaten die bepalen wat het vlaggenschip is. En als, uh, als wij het beste resultaat halen, dan zijn we misschien wel het vlaggenschip. Maar ja, er is uh, net een halve finale gehad en we hebben nog helemaal niks. Dus uh, we moeten morgen echt nog iets uh, laten zien. Willen jullie graag het vlaggenschip worden? Of zijn? Ja, tuurlijk. Ja, je wil natuurlijk uh, succesvol zijn en uh, in de picture staan. Maar uh, ja, nogmaals, uh, daar moet je dus, in de finale moet je het dan laten zien. Jullie coach Mark Emke heeft al eerder eens een vier gecoacht. Dat ging weliswaar op de Spelen op het laatste moment mis. Maar die kan blijkbaar met vier mannen overweg. Of is dat wel heel kort door de bocht? Nou, Hij kan ook met meer mannen overweg dan vier. Maar ja, Mark is echt een, een hele goede coach qua het managen van een groep. En het zorgen voor een goede sfeer. En dat merk je nu wel. Zowel in de vier, maar ook in de acht. Hier is volgens mij een hele goede sfeer in de ploeg. En ik denk dat dat zijn vrucht afwerpt. Hoe belangrijk is dat als je het afzet richting het technische, het gelijk roeien en zo? Uh, nou ja, dat, is ook, dat is ook iets wat hij wel kan. Alleen dit is iets extra's. En Natuurlijk, het belangrijkste is dat je technisch gelijk roeit. Maar als je een goede sfeer in de ploeg hebt en echt met elkaar ervoor wil gaan... dan kan dat iets extra's geven. En dat kan je nodig hebben in de finale. Is dat in een notendop dat hij er ook eentje in de afloop van de wedstrijden samen met jullie opentrekt? Gewoon tussen de jongens, een biertje, allemaal bij elkaar? Uh, ja, ja dat, dat gebeurt wel. En hij is daar heel relaxed in. Rappert Luken was dat. De Hollandacht trekt natuurlijk altijd veel aandacht. De boot is volledig vernieuwd. Alleen de stuurman is overgebleven uit de Olympische selectie. Via de herkansing plaatste de acht zich in Luzern voor de finale. niet meer. praat erover met Thomas Doornbos. Het uh, was een mooi gevecht bij uh, de achten. En uh, ja dat je dan net niet wint. Uh, dat we net niet winnen maakt niet uit. Dat moet morgen. Ja, je, je gaat er wel voor volgens mij. Het was puntje aan puntje. Ja, het verschil was dermate klein dat we ze graag wilden hebben. Het is een ploeg met allemaal grote namen. Het is mooi dat je daar, dat je, je daarmee kan meten. Engeland? Engeland, zeker. Het, uh, ja, je, wil je laten zien hoe goed jullie zijn dan? Wil je het laten zien, want je kunt ook denken die finale plaats is binnen. Ik denk dat iedereen bij ons in de ploeg dat wil. Uh, de, de prioriteit ligt bij andere nummers. En ik denk dat we allemaal gereden genoeg zijn om te... Om te willen laten zien dat we onze plek in die 8 verdienen en dat we een goede Holland 8 zijn. Ligt dat eens toe, de prioriteit van wie je ligt bij andere nummers? Uh, de prioriteit is uh, bij de selectiemomenten gelegd op de, op de vier zonder. Uh, op dat moment is ervoor gekozen om, uh, om hun lijn die goed was, naar Londen toe door te zetten. Uh, en er is er gekozen voor uh, eerst de vier en dan de 8. Zo is er ook geselecteerd. Maar dat betekent niet dat wij geen goede ploeg zijn. En Er wordt veel gepraat over de 8 van Londen. En nu wordt het de 8 van Rio. Wordt er gesproken over de 8 met stuurman? Of over de Holland 8 al? Want dat moet je verdienen, zeggen ze. Ja, dat zegt uh, Michiel Jongman, hè? de geuze naam Holland 8. Uh, ik ben een met... journalist. Ja, zeker. Ik denk dat je met zo'n race laat zien dat je die naam wel degelijk verdient. Wat ja. is een eretitel? Het is een eretitel. En ik denk dat als we zo varen. En meer van dit soort races laten zien en minder races zoals gisteren. Dat we die naam meer naar waard zijn. Er is geen mens meer over behalve de stuurman van die, van die acht van, uh, van Londen. Wat is het voor een groep? Het is een jonge groep. Uh, het is een gretige groep. Um, uh, het is een acht die roeit in plaats van acht roeiers in een acht. Oh, is dat nog een steekje onder water? Of? Nee, dat is uh, niet zozeer een steekje onder water. Dat is een beschrijving van hoe het nu gaat. Het is, het is een lekkere ploeg met ja, jongens van overal uh, bij elkaar. Wat is jouw eigen verhaal? Uh, ja, zevende roejaar. Uh, lange weg gehad. Uh, coaches en andere jongens om me heen gehad... die uh, erin hebben, zijn blijven geloven dat ik de top kon halen. Want hoe oud? 26. Dat is toch wel op leeftijd. Uh, waar heb je de afgelopen jaren gezeten voor mensen die misschien denken... Hey, er zit opeens, uh, hij zit opeens in die 108. Uh, twee keer naar het, uh, het FISU-WK geweest, Hongarije en Rusland. Vorig jaar uh, samen met Sjoerd, zit ook in de acht. Daar zilver gehaald in de vier zonder. En voor de rest uh, veel op Eger geroeid. De vereniging? De vereniging, ja. Wat is het doel voor die finale medaille? Ja, het doel is zeker een medaille. Ja. En wat zegt dat dan weer richting het WK wat over een week of zes plaatsvindt in Zuid-Korea? Uh, dat we daar ook voor een medaille kunnen vechten. Ongeacht uh, of we hier derde of vierde worden, kunnen we daar voor een medaille vechten. Wat, wat, zegt het, uh, wat zegt dat over jullie? Uh, en ook wat zegt het over het feit dat dit een na-Olympisch jaar is? Dat je zo makkelijk kunt roeien of kunt zeggen... we willen een medaille. Terwijl die vorige ploeg in Londen dat ook wilde. En die kwamen tekort. Um, ik denk dat het een keuze is van hoe je hoe je, je cyclus opbouwt. En we hebben een coachkader dat, uh, dat wil investeren in techniek. Um, en een ploeg die goed en soepel roeit. En de afgelopen jaren is er heel veel op, uh, op fysiek vermogen gelet. Um, we zijn niet de fysiek meest sterke ploeg in het veld, maar we laten die boot wel lopen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En als je kijkt dat we jong, gretig zijn, nog niet zo heel lang bij elkaar zitten, denk ik dat ons groeipotentieel enorm is. Als je nu 26 bent, dan ben je misschien in Rio wel 30 of 29. Uh, realiseer je voor jezelf ook dat de kans aanwezig is dat je maar één keer misschien de Spelen kan halen en dat het dus nu standopleden moet gebeuren? Diederik Simon was in Londen volgens mij boven de 40. Dus een uitzondering erin... toch? Ja, natuurlijk een uitzondering. Maar weet je, je, je bent zo jong als je jezelf voelt. En ik voel me fitter dan dat ik ooit ben geweest. En ik word, met de week word ik nog steeds fitter. Dus, uh, ja, dus dat ik... speelt niet echt, wil je zeggen? Nee, daar ben ik ook niet mee bezig. Nee, ik wil Met deze groep wil ik, wil ik hard varen, wil ik naar Rio toe. En dan zien we wel verder. Als je inschatting tot slot, hoeveel kans is er dat jullie het met die groep halen? Want ja, er zijn altijd weer nieuwe selectiemomenten en het is nog ver weg. Ja, die hou je. Uh, ik denk dat als je goed blijft presteren... dat er niet zo heel veel reden is om door te gaan selecteren. En dan moeten er echt goede individuen zijn... Uh, willen die überhaupt een kans krijgen om erbij te mogen. die kun je wel vergeten? Als het aan mij ligt wel, ja. Dit is LOS Langs de lijn. met sport en muziek. Met Heart of Class. Een mooi affiche vanmiddag in Den Haag, waar Ado oefende tegen Swansea City. Vorig jaar winnaar van de League Cup en een van de verrassingen in de Premier League. Een club met veel Nederlandse invloeden, met spelers als Michel Vorm en Jonathan de Koesman. En natuurlijk met de Hagenaar John van Zweden, die mede-eigenaar is van de club nadat hij Swansea in mindere tijden van de ondergang redde. Het tij is in dat opzicht inmiddels gekeerd. Het Swansy, dat vandaag Den Haag aandeed, hoopt komend seizoen voor nieuwe successen te zorgen. Bijvoorbeeld in de Europa League. Een reportage van Edwin Cornelissen. Hey, voor mij, man, ik scheer me erg kaal, man. Ik heb een kop met haar. Echt wilderig. Als ik het nog laat groeien, dan heb ik krullen ook. Kijk, hallo Ado-journaal. Ja, gezellig, hè? Uh, nou, zeg. U bent al een beetje aan het rondkijken, hè? He, Zo voor het stadion hier. Heeft u die beruchte sjaaltjes al gezien? Beruchte sjaaltjes. Ja, ze hebben toch van die speciale Swansea-ado-sjaaltjes? Nee, ik heb ze nog niet gezien. Ik wil ze wel hebben. Want ik heb ook al een heel mooi vaantje gezien. Oh ja? Feintje heb ik al weg laten leggen. Nog niet aangeschaft, anders ja, dan moet je daar ook mee gaan schaven. Dus die heb ik weg laten leggen. Maar als je zegt dat er geen sjaal is, dan wil ik hem wel... Dan eh, nou, kan ik alleen maar bij de officiële zijn dan. Want wat is dat nou met de eh, ado en Swansea? Die link, die band... Uh, we hebben een band met de supporters, sommige supporters, of de meeste supporters, maar ook met Joef, uh, met Brug uh, uh, uit Polen, met Legia. En uh, ja, nou is Swansea hier en is dus natuurlijk uh, ja, helft uh, eigenaar, of uh, gedeelte eigenaar. Is dat een met name eigenlijk? Nou ja, dat is ook een haargenees natuurlijk, hè, John. Dus ja. En, uh, uh, ja, daar heb je een warm hart voor, hè? Nou, uh, kunnen we gewoon weer verder gaan, hè? Hey? Volgt u, man? Nee? Nou, blijf, even lekker, oh, sorry, blijf even lekker zitten. Swansea dus in trek bij uh, de ADO-fans. Uh, en ik denk helemaal bij uh, John van Zweden, want die is van beide eigenlijk, hè? Ik ben van beide, ja. Ik hoop een gelijk spelletje vandaag om een kleine overwinning van, uh, van Swansea. Dat is wel ook... Toch wel? <laughs> Jawel, dat kan niemand me kwalijk nemen. Nee, precies. Want ja, een mede-eigenaar natuurlijk van, uh, van die club. Zijn het eigenlijk vergelijkbare clubs, uh, Swansea en ADO, als je kijkt naar de clubcultuur, de uitstraling? Ja, 100%. procent. Uh, we hebben... Uh, allebei een vogeltje in het uh, logo. Op allebei zijn we een, uh, een club aan, aan het strand. We hebben allebei diepe dalen gekend en leuke successen, leuke successen meegemaakt. We hebben uh, hele fanatieke supporters, allebei de clubs. De uh, supporters die gaan heel goed met elkaar om. Uh, de swansea supporters gaan ADO, komen naar ADO. En de ADO-supporters gaan naar, uh, naar Swansea. Uh, Heel, heel veel gemeen. Ja, je zei het al, vergelijkbare clubs dus. Zij uh, zei het wel dat uh, Swansea op dit moment natuurlijk, uh, er enorm goed voor staat, zeker in het afgelopen seizoen. Ja, we staan er heel goed voor. Ja. Financieel staan we er heel goed voor, natuurlijk. Uh, als enige Premier League-club een uh, hele grote winsten gemaakt. En we hebben heel goed geïnvesteerd. We hebben zeven Spanjaarden hebben we nu in zijn totaliteit. We hebben natuurlijk Boni van de week gekocht. Ja, ik ben zeer, uh, een zeer gelukkig mens. Het hoogtepunt van het afgelopen seizoen was natuurlijk dat winnen van die League Cup. Hè? Want uh, wat een magie bracht dat teweeg? Ja, dat was natuurlijk ongelooflijk. Kijk, je speelt dan in, op papier speel je dan de minste wedstrijd uh, in de finale. Je had natuurlijk uh, Liverpool uitgeschakeld, Chelsea uitgeschakeld. We uh, hadden natuurlijk wel op de route wat uitgeschakeld. En zeker die wedstrijd tegen Chelsea, dat is natuurlijk een gigantische gebeurtenis geweest. Het Incident met de ballenjongen. Maar goed, uh, je, je, je verslaat Chelsea uit met 2-0. En dan kan je gewoon zeggen dat je dik en dik verdiend uh, gewonnen hebt. En dat is uh, natuurlijk uh, ongelooflijk mooi. You're in, my in the same room as I am, Nick. Ik got beer hè? Eh? Ah, beer yeah. more than you can think. <laughs> nou, daar horen we wel het Engels. Want er lopen hier wel wat supporters rond in het uh, paars en gele shirt van Swansea City. Well, this is the first time we've come to Holland and with the Europa League coming up, we might be going to other nice places. Voor het eerst in Den Haag. En je zou het een beetje een uh, testtripje kunnen noemen, want Swansea gaat Europa in. A test trip which we've very enjoyed. Have been fantastic. Yeah. Hey, ik geloof dat ik daar nog een uh, fan van Swansea. Ja, dat ja? klopt. Ik uh, ben al sinds 81 volg ik ze. Sinds 1981? Ja, en, uh, maar mijn vrouw komt er vandaan, dus vandaar uh, de link uh, Swansea en mij. Uh. Moet u toch eens uitleggen, wat is de magie van Swansea? Magie van Swansea, Het is heel moeilijk uit te leggen. Je kunt daar niet uh, wat bij, bij zetten, het is heel anders. Ten eerste, de beleving is heel anders. Uh, als je daar ook bent, dan uh, kom je in een heel andere wereld terecht. Het is... Schrijft u eens, wat voor wereld kom je in terecht? Veel meer betrokken bij de vereniging. Ja. Ze, ze kunnen ook klaren, hoor, dat, dat, dat is, maar de samenhang met elkaar is veel groter dan dat dat hier in Nederland is. Ik geef de opstelling van bij de 11 om te beginnen met Swansea City, number 25, Gerhard Trembland. Ja, dat is opmerkelijk. Geen Nederlandse namen in de opstelling van Swansea City. Bijvoorbeeld niet Michel Vorm, de doelman, niet eens in de selectie. Uh, ik ben wat later aangesloten dan de rest... Uh, afgelopen dinsdag dus ik heb maar een aantal keer pas getraind en ze moeten nog een beetje opbouwen en de trainer die uh, ja die wilde ook gewoon van het uh, maar eerst dat je gewoon weer helemaal uh, topfit bent uh, en dan uh, speel je van de week wel en deze kwam dan net te vroeg deze wedstrijd helaas het is uh, ja de voorbereiding op een nieuw seizoen uh, ja. jij bent inmiddels natuurlijk een ervaringsdeskundige bij Swansea hoe is het bij deze club uh, het gaat alleen maar beter eigenlijk uh, de afgelopen seizoenen hebben we, denk ik uh, onszelf op de kaart gezet op uh, een positieve manier. En ik denk nu uh, ook met de aankopen die we doen. Dat we alleen maar steeds stapjes omhoog gaan. En dat hebben we afgelopen seizoen laten zien. En ik denk ook dit seizoen dat, uh, ja, dat het wel... Je bent bezig met, met erin te blijven in de Premier League. Maar ik denk dat wij stiekem ook gewoon kunnen kijken naar het linkerrijtje. En dat had je twee jaar geleden niet kunnen dromen. Zeg maar. ja. Het is wel, lijkt me heel fascinerend als speler ook om zo'n traject door te maken. Ja. Het is heel speciaal. Vooral als je er echt over gaat nadenken van... Wat er de afgelopen 24 maanden zeg maar, is gebeurd, van een uh, club die uh, eigenlijk niet bekend was, tot nu ja, in Nederland, uh, weet ik veel, in Spanje, gewoon echt, uh, ja, echt bekend is. En daar spelers ook graag naartoe willen. En uh, ja, dat is iets wat we hebben afgedwongen. En, en vooral ook de manier waarop we spelen en, en het, gewoon het, het positieve wat we uitstralen. En ja, vanaf het moment dat we eigenlijk in de Premier League waren... We hebben gewoon, uh, ja, gewoon met heel veel bravoure uh, gespeeld. En, ja, zonder angst, zeg maar. En, ja, ik denk dat spreekt mensen echt aan. En, ja, het is eigenlijk, uh, ja, eigenlijk echt een spookje. Maar dat is inderdaad wel een deel van het geheim, het zelfvertrouwen, de bravoure ja. Ja, ja, en dat, dat, dat is ook iets waar ze de trainers op uitzoeken... En de manier waarop ze scouten. En dat, dat is echt iets uh, waar Swansea gewoon heel goed in is. En dat is heel makkelijk aanpassen. En dat zie je ook als jongens die... die Jonathan de Guzman afgelopen seizoen die, die aansluit en zo makkelijk uh, uh, meevoetbalt. En ja ik, ik, uh, ja, ik geniet nog steeds elke dag. De wedstrijd zelf die zal niet als heel noemenswaardig de boeken ingaan. 1-0 voor Swansea. Een treffer in de eerste helft. En verder gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel. Hoewel... Bij Swansea zijn er ook meer wissels. Aan het begin van de tweede helft wordt er een hele rits aan wisselspelers genoemd die in het veld komen bij Swansea. Maar we letten er natuurlijk op één in het bijzonder. De aanwinst, Wilfried Boni. Twee dagen geleden getekend en nu voor het eerst in actie. Voor mij is het belangrijk om op het team te zijn en the time met het team. Waarom Swansea? Omdat het een goed team is en ze good football voetbal. Ik vind them the way ze spelen, dus ik ben blij om ze te nog een andere invaller. In de tweede helft. Bij Swansea City is het gekomen. Spelen met nummer 20, Jonathan de Guzman. Jonathan de Guzman, die vorig seizoen al werd verhuurd door Villarreal aan Swansea City. Hij knoopt de gewone seizoen aan vast. Ja, zeker. Na, vooral na vorig seizoen uh, ben heel, te, heel tevreden uh, bij Swansea. En, uh, ja, we spelen goed voetbal. We hebben vorige, vorig jaar uh, goed gepresteerd. En nu met een versterking van dit seizoen, ik denk dat wij een stapje hoger kunnen... Uh, kunnen, kunnen doen. Ja, uh, je bent natuurlijk geen eigendom hè, van Swansea, want uh, je bent eigendom van, van Villarreal. Toch weer uh, verhuurd. Was dat in jouw geval een zegen of juist niet? Nou, zeker een zegen. Ik denk uh, dat iedereen blij met de situatie is. Uh, vooral, vooral ik zelf. Het was gewoon belangrijk voor mij om, uh, om hier te blijven. En uh, dat was uh, Villarreal heel makkelijk erin met, met de gesprekken. Dus uh, dat de mens, iedereen blij. Want had dit echt jouw voorkeur om juist bij Swansea te blijven? Ja zeker, zeker met het elftal. Ik denk dat, uh, dat ik nog steeds kan groeien met het elftal. En, uh, uh, vooral vorig, vorig jaar ik speelde ik echt aan mijn, mijn positie. En dat is natuurlijk heel fijn. Ja. Het lijkt, uh, als je zo gaat kijken naar die selectie met al die Nederlanders ook daarin. Uh, er zit er een behoorlijk Nederlands stempel ook op hè? Ja, zeker. Met uh, mij, ikzelf en, uh, en Michel Forum. Dus uh, nou ja, ik, uh, ik ga heel goed met hem om. En uh, ja, ik vind het prima zo. Ja. Uh, geldt voor jullie ook uh, dat ook het spelen bij Swansea, dat hij in je achterhoofd speelt. Ja, Oranje. Je wilt aan speelminuten komen. Dus dat kan daar het beste dan bij Swansea. Ja, zeker. Ik denk dat het, uh, als je vorig jaar naar, toe, naar kijkt. Uh, ik heb uh, minuten gemaakt en uh, ik heb nog de kans op uh, bij Nederlands elftal te spelen. Dus uh, dat zit ook natuurlijk in, uh, in mijn hoofd erbij. Zo bereidt Swansea City zich voor op het seizoen dat komen gaat. Het seizoen dat misschien nog wel succesvoller gaat worden dan dat van vorig jaar. Trainer Michael Loudroep is in ieder geval vol vertrouwen. We strengthen our squad. Um, put in instance, three Spanish players. Um, John John Shelby. En nu uh, Bonnie. So, um, Want hoe belangrijk is die Bonnie? Well, I think I said it already seizoen last season that it was very important voor ons. To get a, a real goal scorer, so it is very good that we signed a, another one who can score goals. Uh, we need that. Ah, natuurlijk zeer trots dat een trainer als like Michael Laudrup gekozen heeft voor mijn club. Las ik nou dat er wat spanningen waren tussen Laudrup en de club? Maar eigenlijk meer tussen de agent van Laudrup en de club. Die, kijk, je weet hoe dat gaat met agenten van spelers, weet je? Dat dat af en toe is dat uh, in Engels zeggen we een pen in niet as. Uh, is opgelost, is verder niks aan de hand. Ik bedoel, Michael Lauderup heeft gewoon een goede band met onze voorzitter die dan eigenlijk alles doet. Alleen uh, ja, wat ik al zeg met, uh, met de agenten uh, kan we een beetje in de stress. Maar voor de positie van Lauderup heeft dat geen gevolgen? Nee, nee, nee, nee, nee. We zijn heel vaak met heel veel clubs in verband gebracht. Het is logisch als je goede trainer bent word je met heel veel clubs in verband gebracht. Real Madrid is geweest, of althans geweest, Real Madrid is met hem in verband gebracht. Wij hebben nooit wat gehoord en er is nooit eigenlijk sprake geweest van onze kant of van zijn kant dat hij weg wilde gaan. Hij belooft aan ons en hij heeft nog een tweejarig contract in. Wat verwacht je van het seizoen dat komt? Je zit natuurlijk in een, in een flow met je club. En ik sta bij deze club nergens meer van te kijken. Ik bedoel, hoe dat? We zijn, uh, we zijn uit, het, uit, het, uit de onderste plaats van de laagste divisie gekomen in tien jaar tijd naar Europees voetbal. Uh, we hebben in die tussentijd nog een aantal keer een bekers gewonnen. We hebben gewone, de, de, de, ik, ik verwacht nog steeds dat we, dat we groeiende zijn. Zeker met de, de selectie die we hebben. En uh, ja, ik hoop gewoon dat we in Europa in ieder geval de groepsfase halen. Als we, dat, als we dat halen, dan uh, zou ik het erg op prijs zullen als we Ajax ergens uitschakelen onderweg. En dan uh, op weg maar Dat heeft met een aderwacht te maken natuurlijk. Dat heeft met een aderwacht. Nee, ook het haagse kwartiertje kan Adur Haag niet verder brengen tegen Swansea City. Het voordeel is dan wel dat de wens van Jon van Zweden een nipte overwinning voor zijn eerste liefde Swansea daadwerkelijk uitkomt. Ik ben een zeer gelukkig mens. Eno. Ik vond het jammer dat de wedstrijd niet zo erg leuk was. Ik bedoel, het was een vrij saaie wedstrijd. Uh, zaterdagmiddag uh, zaterdagmiddagpotje. Ja, in het warme weer. Ik denk dat ze het te warm vonden. Maar ik vind dat ADO wat uh, agressiever had moeten wezen... en het publiek wat meer had moeten voorschouwen. Dat is mijn mening. Edwin Cornelissen maakte deze bijdrage over Swansea City. Jobboot leest zo het NOS Journaal daarna. Nog drie uur Langs de lijn.